yü Kamer, het Op is een video opgedoken van de arrestatie in Den Haag... van een man die gisteren na zijn aanhouding overleed. De man van 42 uit Aruba wordt in het filmpje... door meerdere agenten in bedwang gehouden. In eerste instantie zei het OM dat de man... onderweg naar het politiebureau onwel was geworden... maar op videobeelden is te zien dat het slachtoffer... al niet meer reageert voordat hij werd weggevoerd. Het OM zegt nu dat de Rijksrecherche onderzoekt... wat er precies is gebeurd. Minister Plasterk heeft gebeld met premier Eeman van Aruba... over de zaak, heeft hem verzekerd... dat er een onafhankelijk onderzoek... wordt.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 Het Openbaar Ministerie gaat in cassatie bij de Hoge Raad... tegen de vrijspraak van ex-neuroloog Janse Steur. Anderhalve week geleden werd hij door het Hof in Arnhem... vrijgesproken van alle medische delicten. Terwijl hij bij de rechtbank nog tot drie jaar onvoorwaardelijk was veroordeeld. Janse Steur stelde als arts tussen 1997 en 2003 verkeerde diagnoses. en vertelde patiënten dat ze ernstige ziektes hadden. Achteraf bleek dat dat niet waar was. Dino Soerel, een van de hoofdverdachten in het liquidatieproces Passage, krijgt voorarrest. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam besloten. Sorel werd eerder wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij een aantal liquidaties. Maar het Openbaar Ministerie ging in beroep. Volgens het OM is er nu nieuw bewijs tegen hem. Sorel zit op dit moment een gevangenisstraf van zeven jaar uit voor een andere zaak. Maar hij komt eind deze maand een aanmerking voor proevenlof. Om te voorkomen dat hij dan verdwijnt, zal hij in voorarrest worden gehouden. Het weer, zonnige periode en stapelwolken in het noordoosten kan een bui vallen. Het is 20 tot 25 graden. Morgen is er volop zon. Woensdag kan het 33 graden worden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Leidschendam. 7 kilometer door een spoedreparatie. Er is één rijstrook dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Kadoelen en Westpoort. 2 kilometer... A16, Rotterdam richting Breda, bij rotterdam veienoord 2 kilometer. Daar staan een vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Knopend Klein-Polderplein, 2 kilometer. En door een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Utrecht... bij Noorderloos, 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 In Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zon. zee. Zandvoort is de Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de muziekboulevard.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 Let's roll Met van antwoord ook op tv. je Text TV op kanaal 45. is a ghost town